En een voorspoedige start. Jobboos met het NOS Journaal. De politie in Zwolle heeft gisteravond zo'n 70 leden van een motorclub de toegang tot de binnenstad geweigerd. Ze wilden in een café een feestje vieren... maar de burgemeester had een noodverordering uitgevaardigd... omdat er de afgelopen weken problemen waren met de groep. Bij de actie was veel politie op de been. Zes motorrijders werden aangehouden. Ze hadden geen identiteitsbewijs. De motorclub moet over een maand het clubhuis aan de rand van Zwolle verlaten. En de leden zijn daar boos over. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een vuurwerkverbod voor particulieren als gemeenten professionele vuurwerkshows zouden organiseren. Dat meldt het blad Binnenlands Bestuur op basis van een opiniepeiling. Vorig jaar was nog 49% voor een verbod tijdens de jaarwisseling als daarvoor in de plaats een grote vuurwerkshow zou komen. Nu is dat gegroeid tot 54%. kwart van de Nederlanders ervaart overlast van vuurwerk. De KNVB is een onderzoek begonnen naar het eigen biedingsvoorstel om het WK van 2018 naar Nederland en België te halen. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant waarin staat dat het biedingsteam in 2009 een bedrag van 10.000 euro heeft betaald aan een man uit het Afrikaanse Guinea om stemmen te regelen. Dat is in strijd met de regels van de FIFA. Ook de ethische commissie van de FIFA overweegt een onderzoek in te stellen als de nieuwe feiten daartoe aanleiding geven. Na verwachting wordt aan het eind van de ochtend de ontwerpslottekst van de VN Klimaatconferentie in Parijs gepresenteerd aan de ministers van de deelnemende landen. Die moeten er later vandaag over stemmen. Over de tekst is nog de hele nacht onderhandeld. In Parijs praten vertegenwoordigers van 195 landen al twee weken intensief over de aanpak van de wereldwijde klimaatproblemen. De oorspronkelijke planning was dat er gisteravond al een slotakkoord zou liggen, maar dat is uitgesteld tot vandaag. Het weer, eerst nog zon, maar in de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. Vanavond en vannacht veel wind. Aan zee stormachtig. Morgen overwegend droog. De maxima liggen dan tussen 5 en 8 graden. Maar vanuit het noordoosten wordt het overdag steeds kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. -M. Dit is kerst met ZFM. Met menu. nu. Goedemorgen Zandvoort. Shines Van luister de naar het programma. Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Rob Petersen die met mij en ik ben Adi Koper de presentatie doen. De techniek is in handen van Caspo Keurensen, De redactie van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuiken. De eindredactie van Gerry Rutte. De koffie wordt ook door Gert van Kuik geregeld. En voor mij zit Heinz Grama en Gilles Kok. Ja, die komen namens de Canada. Goedemorgen ook namens mij. Adi koper natuurlijk mijn collega. Goedemorgen Zandvoort, dus wat gaan we doen het eerste uur? We hebben de KNRM aan bod. Heinz dus en Gilles Kok aangeschoven, net hartstikke goed. We gaan het hebben over de opstappers die zij zoeken bij de KNRM. Dan het tweede onderwerp vandaag zijn de winnaars van de opstelwedstrijd van het genootschap uit Zandvoort. Het is hier al aardig druk in Hotel Hoogland en dat betekent dus dat we straks ook met die winnaars gaan praten. En het laatste onderwerp is een ondernemer in Zandvoort. Dan praten we met Scuba Republic Dive Resort en facilities, helemaal vol. Jan van Voorst komt allemaal uitleggen wat dat prachtige gebouw van Scuba Republic eigenlijk inhoudt en wat ze daar allemaal doen. Dat wat betreft het eerste uur. Mannen van de KNRM zitten tegenover me. Gilles Kok en Heinz Gamer. Welkom jongens. Goedemorgen. Uh, de titel is uh, opstappers gevraagd, maar eerst even, heel even in het kort. KNRM, hoe zijn jullie nu georganiseerd en uh, ja, wat jullie doen weet, iedereen is antwoord wel natuurlijk, maar... Dat echt een Daar zou je wel vooruit kunnen gaan. Laat ja. um, ik als eerste even noemen. Dat er, uh, je hebt een KNRM en een Zandvoortse reddingsbrigade. En uh, dat zijn twee verschillende organisaties. Er worden heel vaak uh, een beetje door elkaar gegooid. Ja, het is wel een soort verwarring. En, uh, er worden heel vaak ook genoemd als reddingsbrigade. En uh, ja. op zich vinden we het helemaal niet zwerg. Maar er zit een verschil in. Want de reddingsbrigade is preventief op het strand aanwezig. Uh, vooral in de zomermaanden natuurlijk uh, veel. Uh, uh, voor op het strand en aan de kust uh, redding te verlenen. En uh, wij komen in actie, pas uh, uh, als de piepen gaat, komen wij en dan zijn wij vooral uh, op zee. Uh, degene die de reddingsactie voor zorgt. En uh, uh, daar zit heel veel kruisverstuiving tussen. Dus er zijn ook heel veel momenten van we samenwerken. Uh, maar dat, dat is toch wel het onderscheid. Dat wij niet preventief op het boothuis zitten te wachten tot, uh, tot er iets gebeurt of op het strand patrouilleren Dat gebeurt niet. Wij komen in actie op het moment dat de piepen gaat. En uh, uh, die gaat af als er uh, dus een, een alarm geslagen wordt. Ja, zoals van de zomer uh, spreek het voorbeeld voor iedereen. Er is een uh, drenkeling of er is iemand vermist. Dan ineens dan zie je de reeksbegade op pad, maar ook de KNRM die dus uh, in een bepaald patroon over zee gaat om dat te Dat zijn zoeken. juist acties waar we heel goed samenwerken inderdaad. Ja. Ja, en dat gaat ook heel goed, want dat is uh, alleen maar heel prettig. Maar, um... Ja, alle hulpverleningsdiensten zijn daarbij in actie natuurlijk. Ja. Ja. Nou, we hebben een aantal grote acties gehad en ja. uh, die komen ook veel in het nieuws natuurlijk. En ja. dat zijn uh, inderdaad wel, uh, wel pittige acties, voor ons, uh, onszelf ook. Mm -hmm. uh, maar daarbij wordt heel goed samengewerkt uh, tussen politie, uh, rechtsbrigade, KNRM. Uh, uh, vaak komt een medisch team nog met een helikopter aanvliegen. En, uh, dus dat zijn ook wel mooie acties ja. om te doen. De organisatie bestaat, bestaat natuurlijk al heel erg lang. Ja. Ja, als historicus mag ik daar iets over zeggen. Dat mag jij <laughs> Ja, ja, ja. Nou, laat maar horen. Maar uh, hoeveel mensen hebben jullie op dit moment uh, uh, werken? Uh, als vrijwilliger, ik Ik vind het aan. leuk om toch even te noemen dat we uh, 191 jaar bestaan als KNRM. Ja. En dat Zandvoort uh, uh, bij de eerste uh, stations hoort uh, vanuit die tijd. En uh, wij hebben hier in Zandvoort lokaal ongeveer uh, 20 mensen, iets meer. Uh, die bij de organisatie betrokken zijn. En uh, dat bestaat uit uh, deels uh, commissie, waar ik zelf toe behoor. Ik ben zelf ja. de secretaris van de plaatselijke commissie. Uh, wij zijn met vijf mensen. En daarnaast heb je de, uh, de bemanning. En dat is dan uh, bootbemanning. Uh, ik moet eigenlijk zeggen, daarnaast hebben we de, de vrijwilligers waarvan een deel bootbemanning is. Uh, maar om die boot in het water te krijgen, heb je ook bemanning nodig uh, die de Trek uh, bestuurt. Uh, we hebben een kushulpverleningsvoertuig nee. uh, dat bestuurd moet worden. Dus we hebben een, uh, een, een compacte, maar wel heel, uh, heel goede club. die, uh, uh, nou ja, die bij, bij een actie toch wel ook allemaal ingezet uh, moeten worden. om de actie goed te volbrengen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel taken, en je, maar die zijn verdeeld. En ik neem aan dat op het moment dat die pieper gaat. dat niet meteen alle 20 man hup, naar de loodsoe gaat. Of vergis ik me daarin? We hebben een uh, pieper in het zak allemaal. En die, uh, we kunnen zelf aangeven of we beschikbaar zijn, ja of nee. Het is een ploegen verdeeld? Nee, eigenlijk is de hele ploeg altijd actief. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd momenten dat je uh, bijvoorbeeld voor werk het dorp uitgaat en dat ja. moet je uitmelden. Oh, toch wel. Uh, maar ik ook degene het, die... Je kan het ja. het beste zien eigenlijk als een beschikbaarheidssysteem. Er zijn in het beginsel 28 man beschikbaar. Ja. Of 23 uh, zonder de commissie. En uh, overdag werken mensen. Dus niet iedereen kan altijd uh, beschikbaar zijn. Ja, dat bedoel ik. Ja, en... Um, dan meld je je dus af in een systeem. En de schipper weet gewoon op elk moment van de dag... Oké, okay, deze mensen heb ik me tot, tot mijn beschikking. En ja, als jij dus s'avonds weg moet... Of, of je zit in een vergadering op je werk en je kan echt niet weg... Ja, dan, dan zet je, je dus op afwezig. De schipper ziet dat. En zodra dat in het rood komt... Hè, te weinig manning, Dan belt hij van, ja, waarom meld je je uit... Hey. Ik zie het ja, het ja. nou, De, de ja, ja. schipper is verantwoordelijk voor, uh, voor de bezetting die op, op dat moment. Uh, ja, die heeft, is. die heeft het beste inzicht. Uiteindelijk is de commissie is verantwoordelijk, de plaatselijke commissie, verantwoordelijk dat het station draaiende is. Maar de schipper is gewoon op operationeel niveau uh, verantwoordelijk. Nou, Als die op een gegeven moment ziet ja. dat, uh, dat er te weinig mensen zouden zijn op een bepaald moment. dan. Ja. Gaat, maar gaat hier zelf achter, ja, nou, dan gaat hij zelf actie ondernemen. Dan gaat hij bellen. En, uh, ja. We zijn 24 per dag, 7 dagen per week zijn we inzetbaar ja. als station. Ja, dat is een behoorlijke belasting. Dus de, dus maar hoe de, vaak gebeurt weten, er? Uh, nou, het? Is die komt, dat is een andere vraag. Uh, ja. uh, <laughs> dat varieert heel erg, want dat kan. Uh, we hebben dit jaar denk ik, ja, ja, ruim uh, 25 acties ja, Dat is behoorlijk. En dat is best wel hoger ja. dan gemiddeld. Ja. Dus, uh, gemiddeld zit het zo rond de 20. Maar, uh, en ja, dat is niet een half uurtje natuurlijk. Ja, het ligt natuurlijk aan de actie. Ja, nee, maar over zijn, het algemeen... Uh, er is een actie geweest waar we echt uh, van, van smiddags 12 uur tot avonds half tien weer het water afgehaald. En de volgende dag weer doorgingen. Uh, mm -hmm. Maar er zijn ook acties dat je uh, het, ja, snel het water opkomt. En blijkt uh, dat het loze alarm is. Of dat het uh, een kitesurfing uh, al aan de kant staat. Dat je onverrichte zaken eigenlijk weer terug gaat. Yeah. Dus, uh, dus ja. het zit een, het is een hele mix van. Als mensen dat meer willen weten over die acties. Ik weet dat er op de website van KNRM kun je zien. Zeg maar per station. Wat er, wat er allemaal gebeurt, hè? Wat, wat voor acties er zijn. Ja, klopt. Als je op de landelijke website kijkt, knrem.nl, dan kan je dus uh, uh, verder klikken naar alle afzonderlijke stations. En elk station maakt van elk, uh, elke redding, of, of eigenlijk elk nieuwsfeit, wel een, een rapportje. Ja. En dat komt op de website te staan. En daarnaast zijn we op Facebook behoorlijk actief. Sowieso landelijk niveau. En dat is wel heel fijn om dat als backup te hebben. Want ja. die mensen, als er een grote actie is, ja, dan komen ze inderdaad vanuit IJmuiden. Wij spreken naar Zandvoort om dat soort uh, ondersteuning te bieden. En wij proberen zoveel mogelijk na een actie of na een uh, oefening te laten weten wat we hebben gedaan. Dat is voor ons leuk, want, ja, ja, het is, onze hobby. Dat is ook goed om te laten zien in de buitenwereld ja. wat je allemaal doet. Hè? Absoluut. En de meeste Zandvoorters weten altijd wel dat zaterdagochtend ochtends, een, uh, ze verzamelen bij het boothuis en dan gaat er wat gebeuren. Ja. Dan zijn, hebben jullie oefening. Ja. Maar dat, dat gaat met mooi weer gepaard, maar ook met slecht weer. Ja, absoluut. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat, dat te weten dat wij uh, eens in de twee weken op zaterdagochtend in oefenen. En dat moet ook. Je moet, uh, iedereen kan varen, zeg ik altijd. Maar je moet in een team kunnen werken. Je zit met vier man op die boot. Met slecht weer. En je moet blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. En dat kan niet als je één keer in de maand elkaar ziet. Je moet er een bepaalde discipline in zitten. Ik heb die boot een keer gezien hoe dat werkt in de Muiden. ook als hij op zijn kop gaat. Hè? Dat hij dus vanzelf weer ja. naar boven draait. kantelproef. Ik kan me zo voorstellen, als je, met, je zit met vier man op zo'n boot. Zeg, dan moet je goed zijn ingewerkt om, met elkaar. Want dat is best wel tricky zeker. Het is natuurlijk makkelijk als het mooi weer is. en een gladde zee is. maar als het slecht weer is, moet je het ook kunnen. Ja, dan, komt, dan komt het niet alleen meer op vaar aan. maar nee. echt op teamwerk. Ja. Ja, je moet gezekerd zijn natuurlijk, want anders val je van die boot af. Ja, dat, dat is de vraag natuurlijk. De een wil dat wel, de ander wil dat niet. Kijk, je zit wel, als je gezekerd bent bijvoorbeeld, zit je wel aan een boot van een paar ton vast. Ja, ja, ja. Dan Wordt het lastig wegzwemmen. Ja. Ja, ja, ja. Keuzes. Ja. Maar die keuzes hebben jullie wel, zeg maar. Ja, absoluut. De schipper is daar heel vrij in. En dat is ook goed. Je moet je goed voelen op het schip, dat, dat ja, is het belangrijkste. Maar jullie zoeken opstappers, wat, wat wordt er van die opstappers verwacht eigenlijk? Is dat in de breedste zin van de organisatie, schoonmaken, schoonspuiten van die, die druk? Ja, wat we hebben gemerkt de afgelopen jaren is dat we, wat ik al eerder zei, we hebben een heel compact maar wel een heel sterk team. En wij ja. geeft het ook al aan, het is echt een goed team samen, goed getraind. Het is dus heel belangrijk maar we hebben gemerkt dat er een aantal mensen van baan veranderd zijn uh, en die buiten door zijn gaan werken mm -hmm. die uh, voorheen in Zandvoort werkten, waardoor de, de inzetbaarheid vooral uh, door de week overdag uh, ja. Ja, een beetje kritiek werd af en toe en uh, daar is de, inderdaad de schipper uh, moet daar de vinger aan de pols houden, maar als op een gegeven moment uh, door deze omstandigheden blijkt dat je het niet altijd kan garanderen dat je inzetbaar bent, uh, toen hebben we als commissie gezegd: van, nou, dan, dan moeten we uitbreiden en uh, zijn we op zoek gegaan naar uh, opstappers, dus mensen die echt voor de bootbemanning. Uh, die uh, vooral in, ook in Zandvoort wonen en werken, zodat ze ook inzetbaar zijn door de week. Want dat zijn juist uh, de momenten dat het voor ons spannend is uh, qua bezetting. Ja. En uh, ja, het is niet zomaar een, uh, een, een gezellig clubje waar je je kan aanmelden en, uh, en denken van nou... Nou doe ik mee. Zo werkt het niet. Nee, nee. Het, is, uh, het is bijzonder werk, uh, uh, vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Dus nee, er wordt dus echt wat van je wat verwacht. Ja. Er wordt ook heel veel geïnvesteerd in een, uh, een opstappen qua opleidingen. Opleidingen verzorgen uh, en je moet heel veel uh, huh? tijd aan, uh, aan, aan willen besteden, omdat je heel geoefend moet zijn, heel goed getraind. Je moet elk moment van de dag, elk moment van het jaar, moet je als de actie er komt, ja. moet je 100% kunnen leveren. Ja. En dat kan alleen als je goed uh, getraind bent. Dus er wordt elke maandagavond uh, in het boothuis uh, ofwel in de praktijk getraind op het water, maar ook EBO opleidingen worden gedaan. Uh, en het onderhoud wordt natuurlijk ook deels uh, ja. door de bemanning uh, moet de boot goed onderhouden zijn, dat hij ook in topconditie is altijd. En dan wordt om de zaterdag uh, wordt, uh, ook geoefend op het water. En hoeveel? Maar dat betekent dus ga opleidingen. Jullie, jullie doen een aantal opleidingen voor die mensen, maar er moet wel een soort basis aanwezig zijn bij <laughs> mensen. Nou, ik moet zeggen, de opleidingenstructuur binnen het KNRM is wel echt een, heel goed geregeld. Uh, <laughs> kom ik toch even terug op het landelijke? Hè. De, de beroepsorganisatie KNRM in Naarmuiden, hoofdkantoor, uh, die zet een plan uit. En die zegt: oké, okay, je moet een uh, maritieme communicatiecursus uh, moet je hebben. Je moet een vaarbewijs hebben en je moet je EHBL hebben. Dat zijn de basisbeginselen. Als je die hebt, dan word je ingeschreven voor een cursus naar Schotland toe. Ga je een week ga je met uh, vijf mannen, zes mannen of vrouwen uh, ga je naar Schotland toe. Daar word je een week, uh, uh, waaronder bijvoorbeeld de kantelproef, huet. Dan ga je in een, uh, in een cabine onder water... Je wordt gekanteld en dan moet je ontsnappen, moet je een raam intikken en ontsnappen. Ja, dat soort uh, activiteiten ga je de hele week doen, varen tussen de rotsen. Uh, en dan is je basis, dan ben je opstapper en ja, dan kan je gaan specialiseren. Ja, ga ik wat meer van de motoren leren, ga ik wat meer van de communicatie leren. En, uh, ja, dat moet zeggen, dat wordt gewoon heel erg goed geregeld. Ja, maar dat is best wel een hele pittige training eer je dus... Uh uiteindelijk die pieper bij hebt waarmee je zegt van ik kom als er wat aan de hand is. Hè? Ja, absoluut. Maar dat vind ik ook belangrijk. Uh, ja. We hebben best wel een, een belangrijke taak. Uh, best wel, we hebben een belangrijke taak. En dan moet je gewoon goed opgeleide mensen ja. voor hebben. Maar wat zijn de basisvereisten van de kwalificaties van de mensen die jullie zoeken? Zo, een mond vol dicht. Dat je gezond bent. Dat ja, heb jou van belangrijk. Ja, ja, ja. Uh, dat je fysiek uh, goed in orde bent. Ja. En, uh, en dat je ook mentaal uh, dit werk aan kan. Want het is natuurlijk wel allemaal vrijwillig, maar je maakt best wel bijzondere acties mee en daar moet je ook ja, ja. allemaal tegen kunnen. Waar worden de mensen daarop en... getest? Uh, nou, we tevoren. hebben geen psychologische ja, ervoor. Nee, nee. Als iemand uh, geïnteresseerd is, dan komt hij vooral gezellig even mm. kijken en sfeerproeven. Uh, want wat we ook belangrijk vinden is dat het in een klein team dat het ook uh, past in het pulletje. Zeg maar. mm -hmm. en, uh, we zijn natuurlijk allemaal anders en uh, dat, dat mag ook en dat is prima juist, want mm -hmm. uh, dat versterkt elkaar. Maar je moet ook in het teamverband wel goed samen kunnen werken, ongeacht de omstandigheden. Ja, maar en, de uh... mensen realiseren zich waarschijnlijk niet altijd dat je ook wel eens hele onaangename dingen tegen kunt komen. Van tevoren. Ja, maar wat, ja, het kan. Je, je ja. kan heel, heel, uh, een hele mooie actie doen. Dat je iemand hebt gered uh, die heel dankbaar is. En dat, dat, houd, dat draagt ook heel lang bij je. Tuurlijk. Maar het kan ook wel eens mislukken. Of hè, dat iemand het uh, niet haalt uh, en overlijdt. En dat, dat is wel uh, heftig. En is daar ook een soort opvangteam? Met elkaar. Daar ben je ook een team voor. Ja, uh, dus okay. uh, dan kan je elkaar opvangen. De nazorg is er altijd beschikbaar. Uh, ja, bij... Maar het gaat vooral omdat we, we bezoeken mensen die... Uh, uh, die, die een soort aantrekkingskracht krijgen bij het idee van KNRM, leuk op het water. Ja. Uh, het is een soort sportief bezig zijn, uh, maar ook serieus. Uh, en uh, wat hij net aangeeft, hele dat hele opleidingstraject, traject dat hoef je niet zelf van tevoren te doen. Maar dat, als je bij ons binnenkomt en, uh, en, en we geloven in elkaar en uh, we zien het allemaal zitten, mm -hmm. dan ga je dat tra traject in. En dan wordt er door de KNRM heel veel geïnvesteerd in iemand om uiteindelijk opstappen te worden. Goed. Eigenlijk uh, is het ook voor, voor jonge mensen die wat willen ook een mooi pluspunt in hun hele eigen carrière. Het dus ja, gaat zelf, -zelf ja. beelden. Nou, je verrijkt jezelf enorm ja. mee, ja, denk ik. Ja, ja, absoluut. Heel goed. Ja. Ja, ah, want dat is het ook. Het is, het is, het is, um, Zo'n opleiding is niet dat je, dat je het roer kan vasthouden. Het, het is meer een soort managementcursus uh, die, die je bijvoorbeeld kan krijgen. Noem OSC, dus Onsing Coordinator. Ja, dan leer je dus gewoon acht teams of negen teams aan te sturen vanaf ja. je schip. Onwijs mooie cursus. Ja. Vrij kind ja, voor daar jezelf. Heb je, daar heb je ja, een buiten de KNM eigenlijk als, als persoon zelf ook heel veel aan. Ja, je denk ik dan heel zeker. Van. Ja. En, en dat is natuurlijk het voordeel uh, wat ik wel nog wil noemen. Want je moet wel een werkgever hebben in Zandvoort die zegt... Ja, ja ga maar. Die, die, die, die dat ga goed maar vindt, als de pieper ja. gaat. En, en dan, dan vraag je wel wat van iemand. Ja. En uh, vandaar ook dat, we dus, uh, dat de commissie heeft besloten een brief te sturen... naar uh, alle zelfstandige uh, uh, ZZP'ers, uh, zelfstandige zonder personeel van uh, weet jij iemand of ben je beschikbaar of lijkt ik je leuk. En zo moet je gaan kijken in welke doelgroep gaan wij zo meteen zoeken om een goede opstapper te krijgen. Het is natuurlijk geen compensatie voor de werkgevers als de mensen wegvliegen. Uh, nee, dat klopt. Uh, er zijn wel, uh, als ondernemers uh, zeggen, van, nou, ik wil wel iemand beschikbaar stellen, maar uh, dat kost mij geld. En mm. uh, dan is de Kamer niet bedoeld om daarover te praten, maar er zijn geen standaardvergoedingen. Uh, nee, nee, uh, dus eigenlijk is zo'n ondernemer die zijn personeel beschikbaar stelt ook gelijk een soort van... Uh, hulpverleden van de KNRM. Nou, ja, het is een soort, uh, de hele roem blijft in ieder geval bij natuurlijk bij die ondernemer. Ja. Ja, ja. Ja. En wat heel leuk is, is dat ons afgelopen jaar hebben we een werkgeversdag georganiseerd om toch te laten zien van, ja, wat doet zo'n man nou als, als dat ding weggaat en de deur achter u dichttrekt. En ook collega's, want uh, ik zie het bij mezelf. Ik werk op een administratiekantoor en... Uh, ja, mijn collega's moeten wel. Ja, dat klinkt misschien stom. Mijn koffiekopje opruimen. En mijn ja, buiten maken, want ik ben, de ik ben de uit, weg. En, ja, ja. en je weet nooit hoe lang je wegblijft. Nee, ja. ja, de laatste keer, echt grote actie. Op zaterdag of op uh, door de weeks uh, was ik om twaalf uur weg en dan om twaalf uur thuis. Ja, uh, ja. zijn, zijn de mensen ook verzekerd? Ja, absoluut. Uiteraard. Nou, dat is... oh, ja, je, je zegt het dat nu zo. Dat is allemaal maar, heel goed uh, georganiseerd. Ja. De ja. luisteraar die ziet dat niet, die weet het niet. Nee. We gaan er vanuit dat we het ja. allemaal... Ja. Maar jullie zoeken opstapjes. Een officinele organisatie. Ja. En bij wie? Als, als mensen dat nou interessant vinden. Wat, wat, wat doen ze in eerste instantie? Ja, we zijn natuurlijk al een tijdje op zoek. En we hebben in de advertenties gehad. We hebben brieven verstuurd. Eigenlijk al anderhalf jaar geleden naar het MKB in Zandvoort. Daar kwam eigenlijk niet zoveel respons uit. Dus we hebben nu een serie brieven verstuurd aan ZZP'ers. Die natuurlijk zelfstandig zijn en zelf kunnen beslissen. Uh, als mensen geïnteresseerd zijn, dan moeten ze uh, in de brief... ...staat vermeld dat ze de schipper of de secretaris kunnen benaderen. Uh, als ze die brief niet hebben en luisteren en denken... ...nou, ik wil toch eens kijken, kom gewoon bij het boothuis langs. Vandaag zijn we er tot een uur van half twaalf, twaalf uur. Uh, en anders elke maandagavond of uh, om de week op zaterdag. Uh, en kom gewoon even langs om te kijken en te praten. En uh, dat, uh, dat is denk ik de start om even te zien uh, of het dat voor je is. Nou, mooi. Ja, heel belangrijk. En op de website kan je altijd contactgegevens vinden van de schipper, van de ja, locatie van het boothuis en dergelijke. En dat is ja. www.kanren.nl? Ja, en dan uh, waar zijn jullie? En dan soms <laughs> ja, antwoord. Ja. Ja. Dat is sowieso een hele leuke ja. pagina om te bezoeken. Mooie ja, dat is photos, mooi. Je en, kan uh, er heel veel uithalen. Ja. Dat is ook wel interessant om ja. uh, te lezen. Ja. Als je ja. kunnen eventueel ook lid worden, natuurlijk, donateur. Ja, heel graag. Ja, ja. Ja, daar bestaan wij van. Ja. En dat, dat vind ik ook wel heel mooi dat je dus zonder subsidie. Een die onafhankelijk eigenlijk uh, dit werk kan verrichten ja. dat is uniek in deze wereld Ja, dat heeft ook te maken met de leeftijd van de KNRM hè, die zo ingeworteld is in Nederland Ja, het is ook een blijvend iets uh, waar, we, als, waar de KNRM heel veel uh, aan doet om, uh, om, het, ja, om het vermogen te blijven genereren om deze organisatie erin te houden ja, dat en uh, daar, daar helpt het bij dat je net al heel lang uh, bestaat en ja. uh, ook uh, koninklijk bent uh, maar ja, het is natuurlijk een hele begroting. Dus die moet wel rond zijn elk jaar. En dat, ja, uh, het is een. we bij het werk kunnen blijven verrichten. Ja. En, uh, en de, de, de, de slachtoffers gered kunnen worden. Ja, nee, dan ja. gaat wel een paar losse cent in, want iedere keer een nieuw schip natuurlijk ook. Het materieel is kostbaar, uh, ja. je moet goed onderhouden blijven. Ja, ja. En uh, de bemanning is heel vrijwillig. Uh, maar goed, uh, je hebt net gehoord, de opleidingen, daar gaat natuurlijk ook geld aan, uh, heel in zitten. Ik begrijp het. Maar het gaat heel goed hoor, wat dat betreft. Jongens, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Heinz Schwama, Gilles Kop. Uh, ja bedankt. Goede zaterdag verder en uh, oh, wwkn.nl Het is een hartstikke plek waar je alles kan vinden. Wij gaan de oh, naar de muziek naar ja. de Eagles toe. There's talk on the street it sounds so familiar. Great expectations. Everybody's watching you. Oh, Goedemorgen Zandvoort, het is aardig druk. geworden. heel veel ouders en heel veel jonge hier voor ons. Daar gaan we zo direct mee praten. Wat is er aan de hand? We hebben de winnaars hier van de opstelwedstrijd van de, het genootschap uit Zandvoort. En dat allemaal in het kader van het 45 jaar bestaan. En naast mij zit Henny, Hennie van der Leden namens het Gos officieel hè? Secretaris. Officieel ja. Secretaris. Nee. Goedemorgen. Hoe ze, ja, goedemorgen. Hoe zag Sandfort eruit? Pakweg in 1970. Ja. Dat, was nou de opdracht. ja. dat was de opdracht. Wij uh, bestaan 45 jaar en in plaats van de receptie vonden wij het wel weer eens leuk om nu eens te vragen aan leerlingen van groep 7... Ga er eens op uit en ga eens even kijken of je iemand kunt vragen hoe zag Zandvoort er 45 jaar geleden uit. Maak daar een mooi verhaaltje van, lever het in en dan gaan wij een prijs uitreiken. En ik moet zeggen, hier zitten dus vier blije dames, dat zijn de winnaars van de opstelwedstrijd. Ze hebben gisteren de prijsuitreiking gehad in het museum. En even voordat ze zelf mogen vertellen hoe leuk ze het vonden... of niet, of hoe spannend, of hoe zenuwachtig ze waren... wij als jury hebben een ongelooflijk leuke tijd gehad. Ik wil even zeggen dat het spannend is om te lezen... dat leerlingen van deze tijd vol verwondering op een gegeven moment schrijven... ze schreven vroeger nog met een krijtje... Ja. Ja. En al dat soort dingen. Dat, was dat is voor, voor heel... ons eigenlijk heel apart, want ja. 1970 mijn jeugd, jouw jeugd. Ja, ja. En zij praten over schrijven ja. over een tijd. Maar die is ze niet hebben meegemaakt. Maar wij ze... wel. Dus dat is wel heel apart. Dat hebben hè? ze nu gedaan. Dus nu mogen de dames aan het woord. En, uh, ja. we, zo, ik moet even zeggen natuurlijk wie de winnaars zijn. Naast mij zit Verlin en Verlin is de winnaar van de Hannie Schaftschool. Daarnaast zit Maxime. En Maxim is de winnaar van de Oranje Nasserschool school. En we hebben ook nog een duo-opstel gehad en van Mani en Giselle. Man. Nami, oeps, ik doe het de hele tijd fout, sorry. Nami en Giselle. En die hebben wij een eervolle vermelding gegeven, omdat we dat er ook wel een hele leuke opstel vonden. Nou, het woord aan jullie. Nou, we beginnen gewoon links, hè. dat is het ja. makkelijkste. De winnaar van de Schatschool Verline uh, uh, Ketty. Ik vond het spannend om te maken? Ja, ik vond het wel spannend uh, om dat te doen. Want uh, ja, je weet, uh, ik dacht eerst zo van, uh, ik denk dat zij sowieso zouden uh, gaan winnen. En maar uh, toen dacht ik zo van, ik ga toch maar even hierheen, weet je. En ik wil toch weten wie er gewonnen heeft. Dus, uh, maar toen bleken dus dat ik het was en uh, dat vond ik wel heel leuk. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Hey, en Maxine, had je gehoopt dat je er zou binnen? Het was moeilijk om te maken. Ja, ik vond het wel moeilijk en ik had het ook al in gehoopt. Maar ik dacht echt niet zo waar ze. Hebben jullie trouwens uh, iemand geïnterviewd over vroeger? Wie ja. heb jij geïnterviewd? Ik heb mijn uh, oma geïnterviewd, ge ge want uh, zij is ook al best wel oud. <laughs> en, uh, <laughs> uh, dus uh, uh, daarom heb ik haar uh, geïnterviewd. En zij zei dus zo van, nou je mag mij wel interviewen hoor. Dus uh, ja, daar heb ik dan hele Je moet uit. natuurlijk met iemand praten uit 1970 die mm -hmm. dat heeft meegemaakt. En jij, oh dan mogen jullie zelf even vasthouden. We gaan nu een kleine technische, uh, mag je hem zelf doorgeven. En geef maar door aan Mozilla. Ze. Wie heb uh, je geïnterviewd? Eigenlijk een beetje niemand, maar ook alweer weer wel. Want mijn oma uh, vertelt vroeger heel veel verhalen. Omdat zij uh, een eigen restaurant had en haar ouders hadden een eigen slager. En daar sloeg mijn verhaal aan. Dus je wist allemaal heel oh, veel? Is... Ja. Wat we? ja. De en de dames daar? je en gezellen. Wie is <laughs> de hier van jullie twee? Ik zei: Wij met gezellen. Ja. Vertel eens, Gisela, hoe, hoe, hoe kijk je nou tegen dat 1970 aan? Dat is heel lang geleden. Nou, hè? eerst hebben we iemand geïnterviewd, maar dat ging niet geweldig. Toen kwam de wethouder langs en toen hebben we ook nog een verhaal gemaakt. Dus eigenlijk hebben we twee verhaaltjes gemaakt. Wat, wat valt jou nou op aan 1970? Dat is heel, heel lang geleden voor je. Dat het eigenlijk wel heel erg anders is dan dat het nu is. Je had geen internet, hè? Nee, totaal niet. Een digibord? Nee. En Nami, wat vond jij? Uh, ja, ik vond het best gek als je daarover moet schrijven, want ja, het is heel anders dan nu. Je weet ook niet alles, want ja, alles zag er anders uit en je kan het niet allemaal even goed opschrijven hoe het alles eruit zag. Dus ja, dat is best moeilijk. Waar nou nog dingen waarvan van jullie echt niet wisten dat dat was? Ben je nog Ja, ik, uh, um, ik wist niet echt dat je dan bij je buren uh, zou kijken. Want um, ik dacht eerst altijd zo van. Dat, kijken? Ja, dat je bij je buren TV zou kijken. Want ik dacht altijd zo van. Ja, ik weet niet, misschien al een paar mensen tv. Maar ik wist niet dat je dan ook echt bij, buur, bij je buren of zo ging kijken. Dus dat was wel nieuw voor mij. En ook niet dat er nog geen kleurentelevisie was. Ja, dat, ja? Ja, dat wist ik wel, maar dat is nog wel raar. En dat er maar twee zenders waren? Ja, uh, Voor mij ook het Ik geslapen, hè? Nee. <laughs> ja, ik zie, ik, ik slaap sowieso niet zo veel. Ben ik niet zo heel goed in, als ik zenuwachtig ben al helemaal niet. Zenuwachtig omdat je er nu voor slay. Ja. Dat is heel schand voor het wijst. Ja. Hebben jullie wel goed geslaagd? Ik niet helemaal. Een beetje, ja dus was toch meer. Ik heb erover gedroomd namelijk. Dus ja, ja, ik heb er meer over gedroomd. Is het net een beetje bij deze bij dit verhaal je droom of niet? niet echt. ik weet ook bijna niet meer waar mijn droom over ging eigenlijk. ja, maar. Ja, moet maar... nog even terug naar jullie opstellen, hè? Uh, en het feestje gisteren. hoe vond je het feestje gisteren? Wie wilde wat op? Ik. ouders hier. Luchtig, ga maar. Dan mag je hem een... ja, ik vind het wel. Ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk dat we naar dat feestje gingen, want het was wel gezellig, net de vrienden, net alle vrienden zo, en dat je alles zag. Want er was ook zo'n uh, film achterin, en dan kon ik gewoon zien hoe het er dan vroeger allemaal uitzag en allemaal foto's en een filmpje. Dus dat was wel leuk. Ik vond het wel spannend. Ik vond het ook wel spannend, maar ook wel weer leuk. Want ja, het is toch even een keertje, even wat, echt wat leuks. in een feestje in een wc en dat ik nog nooit gedaan. En ik heb ook be be best wel veel dingen herkend. Als ik plaatjes zag of zo, herken toch al. Dus bijvoorbeeld een kruidvat en zo. Wat hebben jullie nou gewonnen met die... Uh... Ja. Ja? Um, ik vond het ook wel erg spannend, maar het was ook vreselijk druk. En het was er hartstikke warm, omdat allemaal kinderen stampten. Dat zou een volwassen opmerking kunnen zijn. En ja, ik vond het ook best spannend, maar we, ik was vooral een beetje vergeten dat er ook nog twee eervolle vermeldingen waren toen zij twee hadden gewonnen. Dat was ik gewoon compleet vergeten. En toen opeens hoorden we dat, dus dat was wel heel leuk. Zou je vertellen, hebben we ook nooit gezegd. Maar we vonden het nee. zo leuk als jury. Ja. En jullie hebben gisteren ook nog even een mevrouw ben je tegengekomen in oude Zandvoortskleding. Ja. En die ging jullie iets vertellen echt over heel vroeger. Het water- en vuurwinkeltje. Het water- en vuurwinkeltje. Vond je dat leuk? Want dat is de mevrouw van de Wurf. En de Wurf is ook een vereniging die eigenlijk al zo'n beetje zo oud is als het genootschap Oud-Zandvoort. En die uh, over vroeger vertelt Giselle. Nou, wij hadden het al wat eerder gezien van de handisch Dus wij, gingen, wij konden eigenlijk niet echt meer meekijken om andere kinderen ook de kans te geven. Dus dat hebben we een beetje gemist. Dus, we, dus wij hebben maar een beetje, ja, wij zijn er maar een beetje ergens anders naartoe gegaan, omdat wij het al een keer hadden gehoord. We hebben een rondleiding een keer gekregen. dus Ook daar. Dus het was niet heel spannend en meer. Zagen we iedereen met een verkleedkist. Ja, er was een verkleedkist. En jullie had je het al eerder gezien, die mevrouw in zo'n klededrap? Nee, dat heb ik niet. Ja, ja. Was... ja, wel een spannende vrouw in zo'n kleding, maar niet hmm. echt dat ze erbij ging vertellen over het watervuur En Ik dat wil... iedereen er echt zo bij liep, vroeger? Wist je dat? Ja, ja. dat was is wel wat anders dan dat wij er nu bij lopen, Bij die ja. toen uh, mochten we ook die trap naar boven en daar, daar, waren al, daar waren al die kledingstukken en zo. En daar zag je ook hoe ze er vroeger uitzagen en er was ook zo'n pop die zo aangekleed was. Dus dat was wel uh, leuk. Maar ik wist niet het hele, uh, het hele verhaal eromheen van het water en het Komen jullie nu nog eens een keer in het museum? Ja. Ja. ja. ja, nou, ik weet niet zeker of ik nog een keer in het museum kom, maar waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk, ja vast wel, vast wel. En dat gaat nog wel, wel, wel gebeuren. Waarschijnlijk nu even kijken naar Zandvoort, want het is een prachtig ja. dorp. En dat heeft een hele mooie geschiedenis, toch? Ja, omdat je nu ook de geschiedenis hebt gehoord, dan, weet je, dan besef je meteen wel wat meer ja. wat het antwoord is. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ja. Het is een gastinterview. We hebben een mooi cadeau gehad, begrijp ik. Uh, een bol van Intertoys om iets heel leuks uit te zoeken. Dus dat mm -hmm. is wel weer uh, wel heel fijn natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Is altijd ja. al iets wat je, wil je graag nog heb je al een idee? Wat je nee, nog hebt? niet echt. Met? Nee, ik blijf nog wel even kijken of ik wat leuk zie. Ik heb ook echt geen idee. Ik wil want Jij weet het al? Ja, ik wil heel erg, uh, heel erg lang al zo'n Just Dance uh, DVD en uh, die wil ik dus gaan kopen, maar dat, daar kan ik nog wel wat meer dingetjes daarna ook van kopen, maar dat vind ik wel echt heel leuk dat ik dit gewonnen heb. Weet je wat mij zo leuk lijkt om dit te winnen? Dat je dan een winkel ingaat en dit is net een snoepwinkeltje en dat je er op een gegeven moment denkt, dat of dat. Ja. Oh nee, dat. Oh, daar heb ik nog wat over. Vinden jullie dat ook zo? Ja. Dat ja. wil ik. Ben je blij mee? Ja, ik ben wel heel blij met die poel. En de dames van de eervolle vermelding ook blij? Ja. ja. Ik ben wel heel blij. Ik ja. nou, ben blij avond. Ik ben blij Nou, winnaars, een hele mooie dag vandaag. Van jullie hebben een prachtige opstelling. Gaan we die opstellen nog lezen in het blad van.? De... Uh, van de nee, we gaan wat anders doen. Uh, het verhaaltje van deze dames en hoe het allemaal was en hoe het afliep. dat komt in de klink, in de eerstkomende klink. En die komt uit. 15 januari. 15 januari met foto's met foto ja de krant ik heb hem krant was er gisteren bij dus in volgens mij de zandvoortse krant van woensdag donderdag daar staan jullie in met foto's ik bedoel en nu live op de radio oh jongens, ja. nog niet beter nee, het is wel heel spannend het is wel jullie worden vastberond en jullie krijgen hem ook in de klas natuurlijk ja. Nou, nou, nou. ja, want een van, de een van de prijzen was dat de winnaars voor hun school een jaar abonnement op de klink kregen. En dat vinden we heel erg leuk. <laughs> dat, dat vinden we heel erg leuk. We staan er ja. zelf in. Ja, dan nogmaals namens ja. iedereen hier aan tafel en heel Zandvoort, gefeliciteerd Dankjewel. dames. En geniet ervan. Geniet ervan jongens. Wij gaan naar de toe naar de Elton John. Like a deep blue sea On a blue Like a clear blue sky watching wij zijn naar Goedemorten. en voor ons zit Jan van der Voorst van de Scuba Republic Dive Resort en Training Facilities Zandvoort. Zo, maar, dat hebben we ook weer. Ik iedereen het gebouw wel kent. Het is <laughs> langs de boulevard rijd, dan zie je het licht. Een van die prachtige ronde gebouwtjes. Ja, Jan? de karakteren. Je bent in beeld, hè? Ja. Oké. Okay. Dat is goed. Maar de, ja, dus iedereen kent het pand wel. Maar uh, ja, duiken is toch iets specialistisch. Het is toch iets apart. Nee, dat klopt. Uh, uh, Duiken wordt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in Nederland wordt het gedaan. De duikopleidingen die wij dan eigenlijk voornamelijk ook verzorgen, die worden ook wel door andere centers gegeven. Alleen, uh, wat het grote verschil is, is dat wij in dat pand inderdaad een eigen zwembad hebben. Waar de meeste duikscholen en duikcenters in de openbare zwembaden een uur het zwembad huren uh, door de week. Maar wij hebben nu eigenlijk de beschikking over een uh, permanent over een zwembad. Dus dat biedt heel veel voordelen voor opleidingen. Dus dat is eigenlijk het... Is het een groot zwembad? Ik denk die aan een bepaalde dieptes moet gaan wennen als duiker? Voor je brevetten? Officieel moet er een uh, gedeelte... Het zwembad moet een gedeelte hebben dat te diep is om in te staan. En een gedeelte waarin je wel kunt staan. En daar voldoet het zwembad aan. Uh, je ziet ook bij de hele grote uh, duikcenters in, uh, in Thailand of in Utilla, Die hebben vaak nog kleinere zwembaden dan wij nu hebben. Je hebt niet de hele afstand nodig om, om echt grote om, om echt opleidingen te kunnen doen. Nee. Maar je hebt wel een bepaalde... Uh, afstand en diepte nodig om aan de uitvoeringsvereisten die dan aan de opleiding worden gesteld te kunnen voldoen. Uh, dat is gewoon puur de basisopleiding die jullie dan geven, neem ik aan. Want het water is helder. Maar als je hier in de zee in het water duikt, zie je natuurlijk geen hand voor ogen. Nee, dat klopt. Maar de, we geven de, eigenlijk van proefduik... Uh, er jaarlijks bijna 500 mensen die een proefduik komen doen uh, ja. bij ons. In dat, in dat kleine bad van 10 meter lang en 4 meter breed en 3 meter diep. Uh, maar we geven helemaal tot aan instructeursopleidingen aan toe. Dus het is uh, beginnersbrevetten, maar ook de brevetten voor gevorderden. Ehm... Uh, ja, en dat uh, zijn eigenlijk een van de, van de weinigen in Nederland die dat fulltime gericht zijn op opleidingen ook. Uh, de opleidingen vinden gedeeltelijk plaats in het zwembad en ook in het, uh, het buitenwater. Maar dat buitenwater wat we voor opleidingen gebruiken is niet de Noordzee. En dat ja. heeft te maken met dat, dat, uh, dat de stroming daar veel te, veel te heftig ja, is. En de, en de, ja, en het zicht, en de, en de, het zicht, op de zicht ook. Geweldig. Ja. Het zicht is niet geweldig. Uh, we hebben wel duikactiviteiten waarbij wij met een, een RIP, zo'n zo grote Zodiacboot, ja. de, de Noordzee opgaan om uh, te wrakduiken. Maar dan moet je echt wat minimaal 20 kilometer uit de kust. En daar wordt het zicht beduidend beter. Ja. Dus, uh, maar voor opleidingen zou dat niet, uh, niet verantwoord wat zijn. Je, wat jullie doen, jullie, jullie geven opleidingen. Hè? Je hebt ook een basisopleiding, een vervolgopleiding. Ja. Uh, dat, dat zijn internationale opleidingen. Ja, dat is een, het zijn allemaal, we werken dan volgens uh, uh, de Paddy brevettering. En uh, Paddy is wereldwijd eigenlijk de meest herkende en erkende uh, duiklicenserende organisatie. Je hoort heel veel mensen ook zeggen, ik heb mijn Paddy gehaald. Uiteindelijk zeggen ze daarmee, ik heb mijn open water brevet gehaald, wat het entree brevet is. Dat door Paddy is uitgegeven, maar dat is eigenlijk een soort categorie naam geworden. Ja, maar dat betekent dus als je dat, dat brevet gehaald hebt bij jou... En je bent op vakantie in, in Corfu zeg maar wat, en je wil daar duiken. Dan kun je, je met dat brevet laten zien hè? Omdat, ja. dat ze jou dan ook de spullen mogen verhuren. Ja, absoluut. Je kan daar over de hele wereld uh, kan je daar, uh, vervolgens mee gaan duiken. En de reden waarom veel mensen juist hier naartoe komen is eigenlijk toch ook wel uh, vanwege dat zwembad erin zit. Want ik al zei dat heeft veel voordelen in de, in de logistiek. Want uh, je kunt je duikbrevet uh, dus hier in drie dagen halen bij ons En heel veel mensen komen het dus ook dat brevet halen voordat ze op vakantie gaan. Zodat ze niet, terwijl ze op een hele mooie plek ergens op de wereld zijn, dat ze daar nog eens drie of vier dagen in de boeken moeten. Dus, ja, en precies. het water in moeten. Dus een groot deel van, van de, de vakantie. Een belangrijke ding is natuurlijk de technische kennis van, van de apparatuur waarmee je onder water gaat. Nee, je ja, je moet, je moet weten hoe de apparatuur werkt. Uh, je moet weten wat, uh, wat water en diepte dus eigenlijk waterdruk met je doet. En ja, ook de risico's die daar eventueel aan verbonden zouden kunnen zijn... op het moment dat er een probleem zou, onverhoopt zou ontstaan. Dus er zitten... wordt er erg streng op gecontroleerd op het moment dat jij wilt gaan duiken... in het buitenland bijvoorbeeld. Je rijbewijs kun je tonen, internationale rijbewijs... meer van dat soort dingen, maar met die pennies ja, en zo. Ja, je moet altijd je brevet daadwerkelijk kunnen laten zien. En dat wordt ook als een, na de meeste... Uh, zichzelf respecterende duikscholen zullen dat absoluut ook vragen en uh, zelfs ook om een logboek waarin beschreven staat wat de ervaring is van iemand okay. uh, zal erin worden gekeken. Ja. Ja. Is het een dure hobby? Als uh, hobby kan je het uh, zoals met heel veel hobby's zo duur maken als je als uh, je wil. Maar het is een uh, ja het brevet uh, het brevet halen kost natuurlijk geld. Daar, uh, bij ons dat 479 euro. Uh, ja En daarna op het moment dat je je eigen uitrusting bij elkaar zou willen gaan sparen. Ja, dan ja, dan uh, ga je ook wel richting de duizend, uh, richting de duizend euro. maar dan nog mee? De meeste mensen die uh, zeg maar beginnen met duiken of starten met duiken. Dat zijn niet de mensen die direct een uitrusting kopen. Die kopen wel een duikbril of een uh, of, vinden of Maar die gaan eerst eens kijken of ze het leuk vinden en, uh, en er ervaring mee opdoen Ja, Dat is wel zo handig. En veel mensen gaan natuurlijk gewoon, uh, die duiken een paar keer per jaar op het moment dat ze op een tropische locatie zijn. En de mensen die zo enthousiast raken dat ze ook in Nederland gaan duiken, dat zijn de mensen die wel overgaan op eigen uitrusting. Ja, ja. Dus dat, uh, het, is, het is natuurlijk ook, dus op vakantie gaat niet echt handig om zo'n uitrusting te moeten meenemen. Het, uh... Nee, ja, het, het, het, het, kan, het kan allemaal wel, maar het, gaat, uh, het is wel ongeveer rond de 20 kilo wat je meeneemt. Ja. Dus dat betekent je dat je nog een korte nog broek en hebben. een paar slippers Ja. ja. ja, precies. ja. ja. Dus het drie dagen heb je nodig voor het behalen van je buffet? Ja, dat klopt. Hebben mensen nou een gezondheidsverklaring nodig als ze bij jou komen? Ja, sowieso moet, -so moet iedereen een, eh, een medische verklaring eh, ondertekenen. Dat is een vragenlijst die wij ook verstrekken. En waarbij eigenlijk gescreend wordt op eventuele eh, medische eh, aandoeningen. Of gewoon gekeken wordt naar de medische historie. En op basis daarvan eh, komt eruit of iemand een doktersverklaring nodig heeft of niet. Maar dat is pas op het moment dat die medische vragenlijst, uh, nou, dat zou uitwijzen dat dat nodig is. Ja. Ja. En dat, uh, dat gebeurt toch nog wel geregeld, want uh, het is geen gevaarlijke sport, maar je wil wel zorgen dat uh, je moet wel lichamelijk fit zijn. Ja, je moet ja. wel fit zijn. Ja, ja, ja. Dus dat gebeurt, ja. Zeker. Jullie zitten al een paar jaar daar aan de boulevard. Hè? Ja, in januari zitten we exact vijf jaar zitten we op locatie. Ja. Dat is mooi. Dat betekent echt dat het goed is ingebed. Hè? Dat jullie toch uh, mooi draaien op die een aparte locatie. Hè? Want je hoeft helemaal niet aan de boulevard te zitten. Nee, maar dat was een belangrijk, uh, belangrijk gedeelte van het, van het uh, initiële plan ook. Om gewoon meer beleving aan de, aan de, aan de, aan de, aan de opleidingen te bieden. Wat ik al zei, de meeste... Opleidingen vinden plaats vanuit duikwinkels die in de stad zitten en moeten naar een openbaar zwembad in de avonduren. Heel veel logistiek en een sfeer die er eigenlijk niet bij past. Nee. Terwijl je hier de opleiding in een heel snel, dat is een redelijk uh, sneller tempo kan doen doordat dat eigen zwembad erin ja. zit. Maar ook de beleving aan het strand. Dus het, het, vanuit het zwembad kijk je uit over zee. Dus je haalt mensen echt ja. in de leisure omgeving die bij, bij de duiksport hoort. En dat, mm -hmm. uh, daar komen mensen vanuit het hele land voor. Dat ja. kan ik me voorstellen. Ja, ja, het, ik wist uh, niet eens dat er ook een zwembad in het gebouw ja, nou, nou, Ik was. zou zeggen, kom binnenkort een keer een proeftuid maken. Het wat ik leuk vind, ik loop er heel vaak langs. Maar dan kun je ook naar beneden kijken. Je kan het zwembad in kijken. Het ja. is gewoon heel apart. En soms dan zie je ze bezig met, uh, met het halen van hun brevet. Maar dat is wel mooi. Ja, ja nee, dat is leuk. je hebben ook een kleine shop beneden in de, in de kelder. Uh, waar we de duikmateriaal dan verkopen. Daar zitten ook twee, uh, twee soort patrijspoorten in. Waardoor je ook onder water kunt kijken. Dus daar worden heel veel uh, foto- en videoopnames gemaakt. Ja, leuk. We hebben laatst hebben we ook de opnames van Holland's Next Topmodel. Hebben we oh, het in het gedaan? zwembad gehad. Was de, de shop was een regiekamer geworden. ja, ja. Ah, ja. Dus dat, nou, dat, dat een, zijn wel leuke dingen. Ja, ja, ja dat is een bedrijf, groot, groot, ja. groot spektakel. Ja. En, uh, hoe, hoe oud moet je zijn? Om, uh, um, je uit. moet om je duikbrevet te kunnen halen, uh, moet je tien jaar, uh, tien jaar oud zijn. Uh, maar we hebben heel veel kinderen. Ik heb toevallig mijn zoon meegenomen, die hier naast me zit. Maar die, uh, je kan vanaf acht jaar kan je beginnen met duiken in het, uh, in het zwembad. Mm -hmm. uh, maar echt om je brevet te, te halen, moet je, jaar, uh, moet je tien jaar oud zijn. Maar uh, het wordt heel veel en eigenlijk steeds meer door kinderen gedaan. We hebben heel veel kinderverjaardagsfeestjes, uh, waarbij een proefduik maakt in het zwembad. Maar ook jongeren die eigenlijk tussen een acht en een tiende al voorbereidende lessen doen, zodat ze op een tiende al een duikproefet gaan halen. Een oude jongeren ermee begint, dus het het beter dan het is eigenlijk. Hè? Ja, nee, het is zo. Ik was zelf 29, dus als ik dat af en toe uh, ja, omheen. Ja, om Precies, dus, dat is een, dus dat, daar zit een groot verschil in. Maar bij de certificering zit er ook een, een gecommitteerde bij namens de organisatie of ben je er zelf toe bevoegd? Ja, nee, als instructeur, je, als, als PADI-instructeur ben je bevoegd om brevetten af, uit te schrijven en af te geven. Maar daar dus heb je een licentie voor gehaald via ja, de PADI-organisatie? Ja, via de PADI-organisatie. Organisatie Het wordt dan ook recensie. landelijk geregistreerd neem ik aan? Internationaal zelfs, ja. dat is een... nou uh, ja, bedoel ik, ja. Ja, dat is wereldwijd, uh, is dat op te zoeken in de database oh, okay. dat iemand als, inderdaad, zijn instructeurspapieren heeft uh, gehaald. Dus dat, uh, oh. ja, ze dus kunnen Moist, iedereen he? opleiden. Ja, ja absoluut. Hartstikke leuk, ja. ja. Dit, uh, ik ben benieuwd, uh, ja, het loopt, je, je doet al vijf jaar je best daar. Het is... Ja, we proberen steeds verder uit te breiden met activiteiten. En met, uh, zoals dat, dat Noordzee duiken, uh, wat erg populair is. Daar komen ze echt vanuit, ook vanuit België en Duitsland komen mensen daarheen. Die hebben over de hele wereld gedoken, uh, maar nog nooit in de Noordzee. En dat is een, uh, toch een heel spectaculair iets. Iedereen heeft eigenlijk al hetzelfde beeld van dat je daar, het idee dat je er niets kunt zien... Uh, maar ja, de, de Noordzeebodem ligt bezaaid met wrakken. Ja. En die wrakken zijn helemaal begroeid met, met anemone anjelieren. Er zit gewoon te veel vis op. En, uh, plus de historie van, uh, van de wrakken zelf. Ja. Van de en hoe diep zit je dan uh, voor de kust? Nou, de, uh, als je zo'n zo 20 kilometer uit de kust gaat, zit je op, uh, op maximaal 25 meter diepte. Dus dat is, het is eigenlijk doen, een heel hè? ondiep zeetje eigenlijk. Hè? Het, is een, het is een Sahara met water erop, maar ook heel ondiep. Dus het is een... Uh... Ja, het is natuurlijk niet ongevaarlijk, hè? Nee, dat klopt. De stroming die er, die er staat uh, maakt het uh, dat, er, dat er risico's aan kunnen zijn. Ja, maar ook is, een aantal wrakken uit de Eerste Wereldoorlog met, uh, met gifgas. Ja, die... Dat zijn overigens niet de wrakken waar, we, waar wij op duiken. Mag ik niet openen? Nee. <grijgene> nee dus dat uh, zo avontuurlijk maken we het ook niet. Maar het, uh, nee, we duiken altijd wel op wrakken die goed begaanbaar zijn. Voor ja. de diverse niveaus. Maar het is ook niet zo dat iemand die net zijn brevet heeft gehaald. meteen mee de Noordzee op gaat. Nee, nee, We nee. moet eerst dus, de nodige uren gemaakt dus, hebben. Ja. En ja, uh, vervolgens brevetten hebben gedaan. Ja, dat klopt. Oh, mooi. Nou, ik uh, kan niet anders zeggen als uh, dank voor je komst. Heel ja, graag gedaan. V vondag, vondag ja. Vondag, vondag, vondag, vondag, vondag, een en ander weer te horen over scuba republic en ja. heel, veel, heel veel succes nou hartelijk ja. dank. ja voor mij was hier iets iets nieuws moet ik zeggen ja zeker ik weet. loop hier toch al een paar dagen rond op het dorp ja, maar nou, ik wist echt niet, niet dat er een zwembad zat of het als een Dan wordt het tijd dat je gaat kijken ja ja, is ja, je ja. ja ja zeker deze dank je goed wij gaan richting het nieuws We gaan eerst even naar wat muziek met randy Crawford. Ja.